Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Eén van de reactorvaten in kerncentrale Fukushima mogelijk beschadigd. Honderden gewonden bij gevechten in Bahrein. Een kamer stemt in met benoeming Buruma als lid van de Hoge Raad. Het adonbureau van de VN zegt dat een reactorvat van de centrale in Fukushima... kan zijn beschadigd door de explosie van vannacht... Het IAEA baseert zich op informatie van de Japanse overheid. Alle oververhitte reactoren worden nog steeds met zeewater gekoeld. Er heeft ook een paar uur brandgewoed in een vierde reactor... maar die is weer onder controle. In verband met radioactiviteit bij de kerncentrale... is in een straal van 30 kilometer een vliegverbod ingesteld. Het IAEA wijst erop dat de reactoren van alle andere centrales... aan de oostkust op dit moment veilig en stabiel zijn. Er zijn nog steeds naschokken, vanmiddag nog zeker één van 6,4 op de schaal van Richter. In het rampgebied in Japan worden geen Nederlanders meer vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wist van 50 Nederlanders die in het gebied zaten... en die hebben zich intussen allemaal gemeld. Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders niet naar het gebied rond de kerncentrale te reizen... en naar het gebied daaromheen. Ook wordt Nederlanders die er zijn aangeraden het gebied te verlaten. Ook voor Tokio geldt een negatief reisadvies. Volgens minister Roosentaal zijn er zo'n 1100 Nederlanders in Japan geregistreerd. Van drie van hen weet niemand waar ze zijn. Het is mogelijk dat ze op het moment van de ramp helemaal niet in Japan waren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ontraadt alle reizen naar Bahrein omdat het daar te onrustig en instabiel is. De 500 Nederlanders in Bahrein wordt geadviseerd om weg te gaan als dat kan... en anders zoveel mogelijk binnen te blijven en zich te melden bij de ambassade in Koeweit. En gevechten vielen vandaag zeker 200 gewonden, melden ziekenhuizen in Bahrein. Een politiechef, twee demonstranten en een Saoedische militair zouden zijn gedood. De Saoedische militair hoort bij een eenheid van duizend man... die gisteren op verzoek van de koning van Bahrein door saoedi arabië naar het buurland is gestuurd om de regeringstroepen te ondersteunen. Koning Hamad heeft voor drie maanden de noodtoestand afgekondigd. In de golfstaat is het al weken onrustig. De politie treedt er hardop tegen Syriëtische demonstranten die meer politieke vrijheid willen. De iets vormen in Bahrein de meerderheid. Maar soenieten zijn er aan de macht. De troepen van de Libische leider Gaddafi... hebben verschillende steden heroverd op de opstandelingen. Burgers en opstandelingen ontvluchten volgens ooggetuigen... de Libische stad Ashdabia in het noordoosten van Libië. De stad aan de kustweg is zwaar bestookt vanuit de lucht... door de troepen van Gaddafi. Volgens de staatstelevisie hebben de regeringstroepen... de stad helemaal in handen. En dat zou de weg vrijmaken voor een opmars van de troepen van Gaddafi... naar Benghazi, een kleine 150 kilometer verderop. Die stad is nog in handen van de opstandelingen. Ook de oliestad Brega, langs dezelfde kustweg... is volgens sommige opstandelingen door troepen van Gaddafi heroverd. Suwara werd eerder vandaag heroverd. De hoofdstad Tripoli ligt in het noordwesten van het land... en was al steeds in handen van Gaddafi. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G8... hebben geen akkoord bereikt over een vliegverbod voor Libië. In plaats daarvan dringt de G8 er bij de Veiligheidsraad op aan... de druk op Gaddafi te vergroten. Onder meer met economische sancties. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de benoeming van Ibo Buruma... tot lid van de Hoge Raad. De PVV, die Buruma te politiek vindt, is het niet met de benoeming eens. Maar uiteindelijk stemt een overgrote meerderheid ermee in. Buruma is nu hoogleraar strafrecht... en voorzitter van een commissie die rechtelijke dwalingen onderzoekt. De regering moest zijn benoeming nog overnemen, maar dat is een formaliteit. De Kamer ging ook akkoord met de benoeming van ex-GroenLinks-Kamerlid Vendrik... tot lid van de Algemene Rekenkamer. De politie heeft afgelopen nacht in Flevoland twee koperdieven aangehouden. De mannen uit Almere reden in een busje in de buurt van Zwifterband. Het busje viel surveillerende agenten op... omdat er onder meer een koplampstuk was en het busje te zwaar beladen leek... De agenten vonden in de late ruimte ruim 400 meter grondkabel... waarin koper is verwerkt. De mannen zelf zaten nog onder het zand. Ze hadden de kabel gestolen bij een grondbedrijf in Zwifterband. De grondkabel is zo'n 10.000 euro waard. <tokk> Nederlanders eten steeds meer verse vis. Vorig jaar steeg de omzet van verse vis met 4 die van diepvriesvis daalde. Elke Nederlander had vorig jaar thuis gemiddeld 3,6 kilo vis... vooral haring, kabeljauw, gerookte zalm, makreel, mosselen en tonijn in blik. De meeste vis wordt in supermarkten verkocht. Het weer morgen vrij grijs in het noorden, elders van tijd tot tijd zon. Het wordt smiddags 9 tot 14 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt, toenemende kansen op regen. Na zaterdag is het weer droog en vrij zonnig. ADB verkeersinformatie. Over het algemeen is het een normale avondspits. In totaal staat er 150 kilometer file. Bij Utrecht is het wel veel drukker dan gebruikelijk. Heeft te maken met de problemen op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Er staat tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn. Maar liefst knooppunt Everdingen, maar liefst 24 kilometer. Heeft te maken met een wegverzakking. Bij Everdingen is één rijstrook dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter gebruik maken van de A27. De A9 van amsterdam naar Alkmaar. Bij de afrit Kastrikum 5 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Wagen met pech op de A12 van Utrecht naar Den Haag zorgt voor vertraging bij Noodorp. 7 kilometer staat erachter. De rechterrijstrook is afgesloten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knopen Klaverpolder 6 kilometer. Door een kapotte tankwagen is daar de rechterrijstrook dicht.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. 8 over 5, goedemiddag. Alle ogen zijn gericht op reactor nummer 2 van de kerncentrale Fukushima. We gaan van Brussel naar Borselen, maken een tussenstop bij de beurzen. Maar we beginnen in de Japanse hoofdstad. Want in Tokio is de straling die gemeten is hoger dan normaal. Mondkapjes zijn daarom een gewild artikel. De angst voor de radioactieve straling leidt ook tot een run op de supermarkten. En daardoor zijn de schappen bijna leeg. Ja, ik wil weten hoe ernstig de situatie is, zegt deze vrouw. Als het moet, dan ga ik hier ook weg. En ze is niet de enige die weg wil uit Tokio. Op het vliegveld staan inmiddels lange wachtrijen... met mensen die allemaal de stad willen verlaten. Ze lijken weinig vertrouwen te hebben in de geruststellingen... van de Japanse regering en de Wereldgezondheidsorganisatie. Want die zeggen dat er weinig gevaar is op dit moment... voor de volksgezondheid. Ja, toch is het beter om nu weg te gaan. Straks wordt het een chaos, zegt deze vrouw. En Op dezelfde luchthaven in Tokio is op dit moment onze correspondent Joan Veldkamp. Joan, wat voor stad laat jij achter je? Nou, een stad die heel erg in verwarring is. Mensen zijn stil, mensen zijn in zichzelf gekeerd verkeerd, en ze zijn vooral heel erg onzeker. Niet eens onzeker over wat morgen ze gaat brengen, nee onzeker over wat het komende uur ze kan brengen. De afgelopen dagen waren een soort van opeenhoping van uh, verschrikkelijke gebeurtenissen... die elkaar in rap tempo opvolgden. En het lijkt maar net of er geen uh, licht aan het einde van de tunnel is, want het wordt alleen maar erger. En uh, ik, om je voorbeeld te geven, ik zit een paar uur op het vliegveld Neda en de hele vloer begint heen en weer te zwalken... De sirenes gaan af, iedereen staat op. Nou, gelukkig was het een aardschok die niet zo lang duurde. Maar het lijkt alsof de hele, het hele systeem in Japan in de war is. Zo kan je het stellen. De eerste dagen spraken we vooral over de gecontroleerde emoties van de Japanners. Die opmerkelijk typische Japanse rust. Nu beschrijf jij die verslagenheid. Begrijp je dat op basis van de dagen die je de afgelopen dagen hebt doorgebracht in Tokio? Ja, dat begrijp ik heel goed, want de onzekerheid is ongeveer het ergste wat je kan overkomen. En de onzekerheid is hier zo groot op dit moment. Alles kan gebeuren, er kan een nieuwe aardbeving komen, er kan een nieuwe tsunami komen. Uh, de kerncentrale in Fukushima staat eigenlijk gewoon op ontploffen, want de ene na de andere reactor valt uit. Uh, ik heb gelezen dat nu in de reactor 2 ook de werknemers uh, de reactor maar helemaal verlaten hebben. Dus die, uh, die krijgen waarschijnlijk een meltdown. Het is echt een horrorscenario wat zich hier afspeelt. Jij vertrekt uh, terug naar China, waar je standplaats is. Uh, op het vliegveld ben je. Kun je spreken van een uittocht op dit moment op de luchthaven? Ja, en ik krijg nu ook steeds meer berichten van mensen die ook weg willen. En um, dat zijn echt niet alleen maar uh, westerlingen. Dat zijn ook Japanners. Die zullen vooral in Japan hun hel zoeken. Uh, maar je krijgt nu steeds meer berichten van ambassades... die families gaan evacueren en... Um, ja, het is echt uh, paniekvoetbal. En zijn dit ook gevallen van mensen die denken het wordt echt te gevaarlijk? Of zijn het ook mensen die echt gewoon het zekere voor het onzekere willen nemen? Nee, het is vooral het gevaar en de onzekerheid. En het gaat vooral ook om mensen met kleine kinderen. Want je, ik, uh, ik heb zelf vier jaar in Tokio gewoond met, uh, met kleine kinderen. En ik ben zo verschrikkelijk blij dat die hier nu niet zijn. Want het is niet alleen de traumatische ervaring van zo'n... Uh, aardbeving, Maar het is ook dat je, je bent verantwoordelijk voor zo'n kind... en je weet niet wat je het aandoet als, als je hier blijft... met misschien straling die straks over de stad gaat komen. Uh, en als je hier alleen bent, dan ben je in ieder geval verantwoordelijk voor jezelf... maar niet ook nog voor anderen. Kan iedereen nog weggaan de vluchten nog gewoon volgens schema? Uh, nou, of ze volgens schema gaan, weet ik niet... maar dat maakt al lang mensen niet meer uit als ze maar weggaan. John welkom. dank je. Uh, en na half zes spreken met plaatsvangend ambassadeur Nienke Trooster... voor een laatste update over de Nederlanders in Japan. Ja, de zorgen zitten nu dus bij dat reactorvat van reactor 2. De IE, IAEA, Goed, ik wist dat het fout ging. Die maakte bekend dat mogelijk dat vat beschadigd is. Daar was vanochtend ook al uh, angst voor. Um, Ronald Schram is hier vanuit Petten. Um, hoe komt het nou dat je niet zeker weet of dat, vak, of dat vat in die reactor beschadigd is? Ja, dat komt vanwege het simpele, simpele feit dat je het reactorvat niet kunt zien. Uh, dat reactorvat dat dat zit in een zogenoemd containment. Dat is een soort van veiligheidsomhulling. Uh, en je kunt daar dus niet, uh, ja, je kunt daar niet zijn vanwege de hoge straasniveaus. Maar je, kunt er, je hebt er ook niet direct uh, zicht op. Er zijn wel wat indicaties, maar je kan natuurlijk wel uh, drukniveaus zien... en temperaturen en daar kun je dingen uit afleiden. Ik denk ook dat dat uh, is op basis waarvan men zegt hè, dat er mogelijk schade is. Dus ze hebben nu wat alarmerende metingen, maar ze weten het nog niet ja, zeker. Ja, ik vermoed dat dat de situatie is. Ja. En hoe erg is het als dat vat inderdaad beschadigd is? Nou, dat is ernstig, want als je vat beschadigt... dan heb je dus de mogelijkheid tot koeling, die wordt dan uh, slechter. Uh, het vat is de omhullende voor de kern. Uh, daar zit dus het koelmiddel in... En het is belangrijk dat dat, uh, ja, dat dat intact blijft. Want wat zijn de laatste berichten over de, de koeling daarvan? Ja, de ja, laatste berichten is... Ja, gisteren hadden we dus het probleem met, dat, dat de koeling uh, slecht was. Dat een gedeelte van de kern heeft uh, droog gestaan. gestaan, droog ja. gestaan en, en, nou, dat, is, dat is niet goed. Dat, dat uh, lijkt nu uh, zich uh, goed te, te ontwikkelen. De laatste berichten zijn dat uh, langzamerhand... het niveau van het koelwater weer uh, op het niveau komt waar het uh, hoort te zijn. En dat is... Heel erg eh, positief, gegeven de, de omstandigheid waar we nu in verkeer En als het vat dan alsnog beschadigd is, dan, dan wordt die schade min of meer teniet gedaan door die koeling. Mag, mag ik dat zo concluderen? Nou ja, er zijn dan verschillende processen die dan gaan lopen. En hoe dat precies loopt, afhankelijk van hoe dat beschadigt. Maar wat je wel kunt zeggen, als dat vat beschadigd raakt, je hebt geen koeling meer, <kuggen> dat dan ja, delen van die kern verder kunnen beschadigen of kunnen smelten. Uh, dan heb je nog wel andere mogelijkheden om te koelen. Hè. Je, kunt, je kunt daar water op aanbrengen of op de buitenkant van dat vat... ook als het beschadigd is. Dus uh, er zijn nog best een aantal stappen die je kunt doen... en waar ook nu nog de beschikking toe is om te kunnen koelen... Maar ja, je, je, je uitgangspunt wordt eigenlijk wel uh, slechter. Ja, dus een uh, benarde situatie daar in Japan. En dat leidt ook tot veel zorgen hier in, uh, in Europa natuurlijk. Inderdaad, Lucella, want naar aanleiding van die problemen met Fukushima... Uh, heeft in Brussel de Europese Commissie vanmiddag spoedoverleg gevoerd... met kernenergieproducenten en toezichthouders op kerncentrales in Europa. Daarbij was onze correspondent Chris Ossendorf in Brussel. Chris, uh, wat voor stappen zijn er wellicht nodig volgens de Europese Commissie? Nou, in ieder geval moet er gekeken worden naar de veiligheid van de kerncentrales uh, in Europa. En dat gaat ook gebeuren. Er is nu afgesproken dat er een veiligheidsanalyse komt. Dat noemen ze een stresstest voor alle kerncentrales in Europa. En er wordt hier benadrukt, alle uh, landen en alle producenten hebben vrijwillig ingestemd dat ze dat ook gaan doen. Je moet wel bedenken, uh, in Europa is het zo geregeld... dat de landen zelf gaan over de toestemming die gegeven wordt... voor het bouwen van een kerncentrale. Daar gaat de Europese Commissie niet over. Maar de Europese Commissie gaat nu dus veiligheidstesten uh, uitvoeren... op alle kerncentrales in Europa. En de kerncentrale bouwers en eigenaren hebben uh, beloofd... dat ze eraan mee zullen werken. Dus ze we gaan kijken naar de vragen van... zijn kerncentrales in Europa bestand? Eventueel tegen aardbevingen, tegen terreur terreuraanslagen. Hoe zit het met de koelsystemen van die centrales? Wat gebeurt er als de stroom... Uitvalt. Is er wel een noodstroomvoorziening en wat gebeurt er als die ook uitvalt? En er wordt natuurlijk ook gekeken naar de bouwtypes. Zijn er oude kerncentrales in Europa en vertrouwen we die nog? Al die vragen zullen dus beantwoord moeten worden met een, een onderzoek... wat ze nog dit jaar willen gaan uitvoeren... De industrie uh, zat hier dus ook aan tafel. Die hebben inderdaad toegegeven... we moeten lessen leren uit de situatie in Japan. En uh, de industrie zei ook... de algemene veiligheidsstandaarden... moeten wellicht omhoog. En daarom werken zij dus ook mee aan die nieuwe onderzoek... naar de veiligheid van de centrales. Chris Ossendorf, dankjewel je wel vanuit Brussel. Ja, Ronald Sram uh, van het NRG in Petten. Uh, Stresstesten dus voor alle kerncentrales in Europa. Is het echt zo dat al die dingen die Chris Ossendorf nu noemt... dat die nog helemaal niet goed onderzocht zijn... Nee, dat is geen sinds het geval. Uh, reactoren wereldwijd moeten voldoen aan een groot aantal veiligheidsrichtlijnen. Die richtlijnen die worden opgesteld door het internationaal atoomagentschap. En de verschillende landen vertalen die richtlijnen naar de lokale situatie. Nou, in Japan is een buitengewoon aardbevingsgevoelig land. En uh, in Europa is dat natuurlijk veel minder. Beide landen moeten voldoen aan aardbevingsrichtlijnen. Ook aan overstromingsrichtlijnen. En hoe die er precies uitzien, dat hangt natuurlijk af van de lokale omstandigheden. Nee, dus er zijn richtlijnen op dit moment over de hele wereld. Ik, ik zie deze maatregel meer om vast te stellen... tegen het licht van wat er nu gebeurd is. Om ze opnieuw vast te stellen of die, ja, die up-to-date zijn, of die goed zijn. Maar ja, is, zijn is dat nuttig volgens al... u? Ja, dat... dat ik, ik, dat kan ik niet helemaal uh, beoordelen. Uh, ik, ik denk dat het vanuit de politiek belangrijk is dat, dat hier een, een, een vaststelling uh, plaatsvindt om nog eens even goed vast te stellen. Ook voor maar de emoties ik, misschien die er met mensen ja, leven. Ik, ik kan me voorstellen dat er, dat er zorgen zijn. Ze zorgen bij de mensen al daar, maar ook bij, bij overheden. Dus ik kan me voorstellen dat een dergelijke maatregel genomen wordt. Maar het is heel belangrijk om vast te stellen dat er een uitgebreide uh, richtlijnen zijn en waar deze stresstests uh, uh, mee bedoeld worden. Um, op dit moment, dus ik neem aan dat wat hier bedoeld wordt... is dat die nog eens ja, goed tegen het licht worden gehouden. Nou, het, nou ja, het kan ja. nooit kwaad, laten we dat dan maar zeggen. Goed, Ronald Sram, ik dank u wel. Onderzoeker bij het Nuclear Research, Nuclear Research and Consultancy Group in Petten. Dank voor okay. dit uur. Okay. Straks, Bahrein heeft de staat van beleg afgekondigd naar rellen in het financieel district van Manama. De situatie op de weg bij de ANWB zit de Vijnand Zwaan. Ja, het accent van deze avondspits ligt duidelijk op de regio Utrecht. Op de A2 is een groot probleem naar het zuiden. Bij knooppunt Everdingen is de weg verzakt. Er ligt een soort met van omgekeerde drempel. Tussen Breukelen en knooppunt Everdingen staat inmiddels 25 kilometer file. Eén rijstrook blijft deze avondspits dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter gebruik maken van de A27. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht is veel vertraging voor knooppunt Plaverpolder. Door een lekkende tankwagen is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. En dan nu iets uh, voor iets volledig anders. Het boekenbal. Vanavond uh, wordt hij weer gehouden. En daarmee is het startschot voor de boekenweek gegeven. Voor het eerst zonder Harry Moenisch. Maar met verslaggever Jeroen Wilaar, die nu al in Amsterdam is. Uh, Jeroen, uh, Harry Moenisch is er niet bij. Daar is natuurlijk speciale aandacht voor op een of andere manier. Zoals er ook aandacht is voor WF Hermans en Gerard Reven, de grote drie. Op welke manier gaat dat gebeuren? Het gaat gebeuren vanavond in het uh, zaalprogramma. Uh, uh, het is eigenlijk ontstaan door uh, de gedachtegang van uh, de uh, Stichting Co collectieve Propaganda van het nels Boek... dat deze drie, in het kader van het thema geschreven portret, curriculum vitae, nog eens extra geëerd moesten worden. Niet waar? Apple van Nispen, opvolger van Henk Kruijma... Uh, inderdaad, het klopt als een uh, boekbusje, dat is inderdaad zo. Wij vonden dat die uh, grote drie echt wel een plek verdiende om uh, he, het, de geschiedenis van het boekenbal, daar gaat eigenlijk het hele voorprogramma over, daar een belangrijke mooie plek in uh, dienen te krijgen. Wat gaan de mensen die er niet in kunnen dan zien vanavond? Nou, die gaan vooral uh, iets niet horen. Uh, prachtige, mooie gedichten, stukken tekst op uh, muziek gezet. En dan gezongen door onder andere Ellen Damme, Bob Vosco, Tjeerd Bomhoff. Uh, de jonge generatieschrijvers die van zich zal laten horen... over wat, wat die generatie moet gaan voortbrengen. Hè, want er wordt er gesproken de grote drie. En dan, uh, die vraag is natuurlijk een soort van, van gekke vraag natuurlijk. We hebben het tegenwoordig over K2, maar dan gaat het over de strijd tussen Herman Koch en Kluun. Ja, precies. Maar... Toch van een hele andere orde dan de grote drie, nietwaar? Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Het is in ieder geval uh, een mooie discussie over... zijn er nog wel goede en grote schrijvers nou? Is dat wel propaganda voor het Nederlandse boek? Uh, Om dan gelijk dit zo marketingachtig de K2 te noemen? Nee, dat is een mooie, mooie grap natuurlijk, toch? De, de, de, de, en het, alles, ik zeg, alles wat over het boek gaat en of het nou slecht of goed is... is uh, goed, omdat dat leidt tot de discussie. En nadenken over wat dat boek... en met name die verhalen die de auteurs schrijven voor ons in Nederland... En, uh, alles wat daarbuiten zit een beetje doen. Hè? Het is toch een stuk inspiratie, creativiteit... die ik denk uh, heel hard nodig is in de maatschappij waarin we leven. Tim introduceerde dit al als iets totaal anders... na nou, opnieuw een dag vol met praten over uh, meltdowns in Japan. Ik sta hier met u, Eppo van Nispen, voor het gastenboek van het boekenbal. En daar mag iedereen in schrijven. Zou ik als eerste zin kunnen neerpennen dat het in de literaire smeltkroes dansen was op de vulkaan? Uh, dat zou je kunnen doen. Iedereen mag schrijven wat hij of zij wil. Dat is het mooie van een gastenboek. Belangrijk is het wel dat je het signeert. Dat je zegt wie het geschreven heeft. ik bedoel die... ook eigenlijk ja, je... uh, die, die, die, die parallel, ja. uh, die samengang van die grote actualiteit en dan nee, dit. Dat is, dat, dat is heel mooi gezegd en dat zou je zeker kunnen zeggen. Het is natuurlijk eh, ongelooflijk oh, tragisch wat daar gebeurt. Eh, eh, zelfs spannend, want ja, wat, wat is de invloed op ons? En dan nu hier deze smeltkoes van literaire gevoelens... dansend op de vulkaan. Ja, ik vind... Geen jodiumpillen vanavond in de champagne. Eh, curriculum vitae, geschreven portretten. Dat is toch ook aardig als je het hebt over de grote drie? Want de biograaf van Harry Moelis moet er worden aangewezen. Net zoals die van eh, WF Hermans. En van de biograaf van Gerard Reven... Uh, Not Maas heeft uitgerekend mot over zijn. Derde, derde deel met uh, de weduwnaar van Gerard Reven, zou ik maar zeggen, Joop Schafthuis. Ja, nee, dat, dat is ook lastig. Uh, ik zeg altijd, Nederland is misschien niet echt een land voor biografieën. Daarom is het zo mooi dat we er aandacht aan besteden. We zien dat daar natuurlijk uh, de afgelopen jaar enorme populariteit gestegen is. Misschien dat het juist ook een aanzet is om ook tegen alle families van de minder belangrijke en de hele belangrijke mensen te zeggen. Het is belangrijk dat je een biograaf hebt en zorg ook dat je die, uh, uh, zeg maar, helpt en voedt met het schrijven van de verhalen. En dat het soms lastig is voor zo'n familie die, die daarom staat... en denkt, ja, willen we dit verhaal wel kwijt? Klopt dat wel? Is dat wel het gevoel? Maar we zijn over het Calvinistisch sentiment heen... dat een biografie toch al te veel zelfverheerlijking zou zijn. Uh, en waardoor de Nederlandse cultuur zo achterop liep met biografieën. Nee, dat mag ik hopen. Ik denk dat het juist heel goed is. Hè. Ik vind altijd, je moet mensen helder laten zijn. Het is belangrijk dat we trots zijn op wat we doen. En die Nederlandse literaire geschiedenis kent een aantal hele grote helden. En ik ja, eer die. Eer die. Die eer die eer die tot in de dagen der dagen der dagen. En straks gaat u straks, gaat dus u voor het eerst begroeten, Tim. Eh, vlak voor half zeven, komen we nog een keer terug. Maar heb jij nog een vraag? Uit nee, deze andere Wij gaan na zes uur gewoon nog even verder schrijven met jou aan het portret van het boekenbal voor vanavond. En een verzinnelijke vraag voor je. Goed no. straks, Jeroen. Doen we. Oiten. Wij gaan terug naar de situatie in Japan. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken die heeft vanmiddag een negatieve reisadvies uitgegeven voor bepaalde gebieden in Japan. Mensen die daar zijn die krijgen bovendien een dringend advies... daar uit voorzorg weg te gaan. Ik kan dan ook uh, meedelen dat uh, wij op het scherp reisadvies uit zijn gekomen... waarbij voor Japan alle reizen worden ontraden naar de Kanto-regio... dus inclusief Tokio en de gebieden ten noorden en noordoosten daarvan. Dus ook in de richting van uh, Senzai. En dat alle Nederlandse burgers die in die gebieden zijn dringend wordt geadviseerd uit voorzorg genoemde gebieden te verlaten. De plaatsvervangend ambassadeur in Tokio, Nienke Trooster... die inmiddels dag en nacht in touw is, is blij met dit advies... want zo kan ze tenminste duidelijkheid geven aan de Nederlanders in Japan. Wij adviseren ze om uh, uit voorzorg, en dat wil ik graag benadrukken, uit voorzorg... Uh, wij de Nederlandse burgers in uh, de getroffen gebieden uh, dringend adviseren... om uh, uh, genoemde gebieden op eigen gelegenheid te verlaten. En is dat mogelijk? Want er is natuurlijk ontzettend veel infrastructuur vernield. Ja, uh, voor zover wij weten dat de Nederlanders uh, er zijn... Uh, is er, zij het met moeite, gelegenheid om uh, veilige gebieden te bereiken. Als u zegt met moeite, wat betekent dat dan concreet? Nou, als we ervan uitgaan dat je vanuit Tokio ergens naartoe wil... dan zijn er soms bussen die je kan hebben... maar dan moet je lang in de rij staan. Je moet soms andere wegen nemen dan de gebruikelijke en dergelijke. Dus het, is niet, het verloopt niet gladjes... Maar uh, er uh, zijn nog steeds mogelijkheden om het uh, uh, gebied te verlaten. Er, er wordt gezegd, u kunt ook beter uit Tokio weggaan. Dat, dat zal betekenen dat een aantal mensen ook echt het vliegtuig zal pakken... en weg wil uit Japan. Weet u of dat mogelijk is? Of is het, is het lastig om nu nog een vlucht te krijgen? Het is niet makkelijk om... Uh, uh, zoals er zijn veel vluchten volgeboekt... maar wij horen nog steeds van mensen die het lukt om het land te verlaten. En kunt u wat dat betreft nog iets betekenen voor de mensen? Wij uh, proberen de mensen zo goed mogelijk te adviseren... over uh, waar ze informatie kunnen krijgen over de transportmogelijkheden uh, en dergelijke. En uh, wij hopen dan dat zij op die manier uh, hun weg zullen vinden. Heeft u enig idee om hoeveel Nederlanders het, uh, het gaat die dit advies betreft? Uh, wij worden regelmatig gebeld door, door Nederlanders die uh, vragen hoe is de toestand nu. Uh, maar uh, het is niet zo dat we... een, uh, een grote uh, hoeveelheden Nederlanders hebben... die niet weten uh, hoe, zij, uh, hoe zij moeten optreden. En zoekt u eigenlijk nog naar mensen in het getroffen gebied, naar Nederlanders? Er zijn nog uh, drie mensen. Maar ik zeg met nadruk uh, dat wij daar twijfel aan hebben... of ze überhaupt in het getroffen gebied zijn. Er zijn namelijk drie mensen die nog opgegeven zijn... als mogelijk verblijvend in Japan. Maar van deze mensen is onduidelijk of zij... Uh, inderdaad nog in Japan zijn... en of zij eigenlijk ooit in Japan zijn geweest... omdat uh, sommige gegevens verouderd zijn. En doet u nog wel moeite om, om die mensen op te Natuurlijk, sporen? Natuurlijk. Uh, wij blijven op allerlei manieren proberen... om ook van deze mensen vast te stellen... dat zij ongedeerd zijn, uh, zoals wij... Uh, dat van uh, gelukkig alle andere mensen uh, die wij zochten hebben kunnen vaststellen. Ja, en om nog even terug te komen op die voorzorgsmaatregelen... Uh, ik neem aan dat u nog even in Tokio blijft. Uh, wat voor maatregelen neemt u zelf voor het geval de gemeten straling toeneemt? Uh, voor onszelf, uh, er is besloten om uh, niet-essentiële ambassadestaf en partners en kinderen van ambassadestaf... Uh, te laten vertrekken naar Nederland en naar minder getroffen delen van Japan. Andermaal uit voorzorg. En, en blijft u zelf bijvoorbeeld nog binnen voor de zekerheid? Uh, volgens nog niet, nee. We, er is geen reden uh, gezien, laten we zeggen, de minimale stralings... Uh, om, uh, om daar speciale voorzorgsmaatregelen te nemen. Nienke Trooster, plaatsvervangend ambassadeur in Tokio. Ik dank u wel en succes met uw werk. Graag gedaan, Dag. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 De Week van het Testament. Met gratis adviesgesprek en de nationale gids Nalaten. Ga naar nalaten.nl of bel 0900-210-200. Lokaal tarief. Wiebe, stel, ik struikel weer eens over een wonderschone Italiaanse. Een auto, een vrouw of een paar schoenen, whatever. Maar ik heb net mijn cent op een spaarrekening geparkeerd. Wat nu? Simpel. Frieslandbank heeft een spaar- en betaalmix. Dat is een spaarrekening met Pimpas. Je hoeft je spaargeld dus niet over te boeken, je kunt gewoon pinnen. En je krijgt een beste rente. Dat wil 2,7 procent. Exclusief via Frieslandbank.nl. En daar komen jullie nu mee, bijna een eeuw na de oprichting. Ja, Jort, willen is kunnen. Kijk maar op Frieslandbank.nl. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Op de A2 bij het knooppunt Everdingen is een flink gat in de weg ontstaan. De problemen ontstonden door de aanleg van een fietstunnel onder de snelweg. Daardoor verzakt een stuk weg. Vanavond wordt er gerepareerd. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met de benoeming van hoogleraar strafrecht Ivo Buruma tot lid van de Hoge Raad. De PVV, die Buruma de politiek vindt, is het niet met de benoeming eens. Maar uiteindelijk stemt een overgrote meerderheid ermee in. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Makker vroeg. Met opklaringen en dat betekent een heldere avond en ook een gulden van de nacht is het tamelijk helder. Niet dat er helemaal geen wolken zijn, maar toch. Die opklaringen brengen de temperatuur terug tot een graad of 4. In het noordoosten van het land naar 2. Lokaal misschien zelfs wat lager in kans op vorst aan de grond. Morgen dan een rustige start van de dag met geregeld zon. In de loop van de dag van het oosten uit wat meer bewolking, maar het blijft droog. Er waait een matige wind uit het oosten. In het Waddengebied is de wind misschien vrij krachtig een windkracht 5. En verder is het vrij zacht met 10 graden in het noorden en 14 in het zuiden van het land. Dan donderdag nog wat meer bewolking. De zon heeft niet zoveel kansen, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vrijdag en zaterdag kan er wel wat neerslag vallen, maar dan is er ook weer ruimte voor de zon. Temperatuur daalt, want in het weekende is het 10 graden of zelfs nog iets minder. ANW-verkeersinformatie. Er staat 200 kilometer file. Vooral rond Utrecht is het opvallend druk. Het heeft onder andere te maken met problemen op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en knopend Everdingen, 24 kilometer. Het wegdek is daar verzakt en er is één rijstrook dicht. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooddorp, 7 kilometer. Wegen onduidelijke redenen is daar de rechte rijstrook dicht. De A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voorknopend Klaverpolder, 6 kilometer... Dat hangt samen met een gestrande tankwagen. De rechterrijstrook rijstrook is afgesloten. En de A27 naar Almere tussen knooppunt Everdingen en Beeldhoven 16 kilometer.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 Kijk op KPM.com/zakelijk of ga naar KPM Business Center. Ook voor de voorwaarden. Bij Eiffel hebben we mooie cases voor finance consultants in de zorg. Kijk op werkenbijEiffel.nl. We hebben uh, het voortdurend over Japan, maar we moeten ook kijken naar de golfstaat Bahrein. Want daar is de staat van beleg afgekondigd. Gisteren stuurde Saoedi-Arabië samen met andere golfstaten al een troepenmacht naar Bahrein. om de onrust onder de met name Shiïtische mensen de kop in te drukken. Nicole Lefever, onze Midden-Oosten-correspondent. De staat van beleg, er zijn grote woorden. Wat wil dat zeggen, Nicole? Nou ja, ze willen er in ieder geval alles aan doen om de onrust te beteugelen. Maar op dit moment heeft dat echt een tegendraafseffect. Uh, de inval van de Saoedische troepen, want zo wordt het toch echt gezien, niet als een, uh, een, een golfstaten... ...macht, maar toch een, een, een macht uit Saudi-Arabië, wordt door de oppositie gezien als een, een oorlogsdaad, een bezetting. En heeft de mensen er juist toe aangezet om nog in grotere getalen de straat op te gaan. Nou, wat de situatie verder compliceert is dat Iran zich er tegenaan bemoeit. Iran heeft gezegd het is onacceptabel wat hier gebeurt, dat de vreemde mogelijkheid daar intrekt. En dat maakt het er voor uh, de, de oppositie niet makkelijker op. Ja, die scherpe kritiek van Iran op die invasie van saudi arabië w wat kan dat teweeg brengen dan? Nou, het is als volgt. De, de, de, het koningshuis in, in Bahrein is Soenitisch. De meerderheid van de bevolking is Shiitisch. En de Shiiten willen meer rechten, die willen hervormingen. Maar er zijn ook sunnieten die hervormingen willen in het land. Op het moment dat er geprotesteerd is, is uh, wordt door Shiiten in het Golfstaat, en er wordt dan gezegd: jullie zijn Iraanse spionnen. Nou, heeft uh, Iran absoluut als ze te zeggen dat het de uh, zaak verder compliceert? dat de zou je het nu tussenvallen? Het feit dat feit dat feit dat feit dat maakt het feit niet makkelijker op. Want dat geeft uh, de de de kans om te zeggen: feit nee. Iran feit dat feit op straat. dat is dat uh, is jullie politieke dat in de Iraanse controle en dus in de het of om deze opstand hard neer te gaan. Dus het maakt de situatie absoluut niet makkelijker. Nicole Fever, dankjewel. En uh, over die regio gesproken, iets verderop natuurlijk, Libië. Na zes hebben we hopelijk contact met Libië. Want terwijl de wereld naar Japan kijkt, wint Gaddafi ook vandaag steeds meer terrein. Goed, Japan. Um, ja, forse verliezen vandaag op de aandelenbeurzen wereldwijd als gevolg van Japan. Het begon vanochtend ook in Japan, waar de handelsdag werd beëindigd met een verlies van meer dan 10 In Europa zette dat door. De AEX sloot zojuist 2 in de min. En ook op grote beurzen in Duitsland, Frankrijk en Engeland waren er soortgelijke verliezen. Hans Rademaker is hoofdbeleggingen bij Robeco, dat namens veel klanten veel geld belegt. Mag ik het zo samenvatten, meneer Rademaker? Klopt? Hoe heeft u deze beleggingsdag ervaren? Uh, met uh, gemengde, gemengde gevoelens als mens. Uh, uiteraard verschrikkelijk zien alle mensen geleden en angst en onzekerheid die zich voordoet. Maar ik kijk ook als belegger naar en dan vraag ik me af wat gaat wat? dit betekenen voor de Japanse en uh, de wereldeconomie. Ja, wacht, ik onderbreek u even, want uh, we hebben uh, nogal problemen met de verbinding. Ik, het ziet er ook niet naar uit we, dat we die op dit moment kunnen herstellen. Dus we gaan even kijken of we u op een andere manier kunnen bereiken. En dan praten wij zo door over uh, de gevolgen dus van... Japan voor de beurzen. Keren we terug naar die discussie die ook over Japan in Nederland... Um, zal worden gevoerd. Uh, in het Zeeuwse borstelen staat al sinds 1973... de enige Nederlandse kerncentrale. Er zijn plannen voor een tweede centrale op die plek. Volgens de baas van de centrale is de beveiliging bestand... tegen catastrofes zoals in Japan. Henrik Willem-Hofs, keek oh, met hem mee. Dat, dat is de centrale. Ja. Grote beeldbepalende koepel met een grijze rand daaromheen. Een aantal gebouwen... Er nog omheen, later misschien ook wel bijgezet? Dat klopt. Er wordt eigenlijk voortdurend uitgebreid en verbeterd aan de centrale. Jan van Capelle is hoofd van de kerncentrale van Borselen. Kunt u zich voorstellen dat ik nu toch een beetje anders naar kijk naar al die beelden die ik heb gezien op televisie? Dat kan ik me goed voorstellen. Hij is weliswaar wel bekend en het plaatje wordt ook heel vaak vertoond. Maar met de huidige gebeurtenissen kijk je er waarschijnlijk toch anders tegenaan. Nou is de belangrijkste vraag natuurlijk. Zijn we voldoende beschermd? Ja, dat zijn we zeker. Stel, er komen hier meters water over de dijken zetten. Is al een keer gebeurd in 53. Dus het zou misschien in theorie nog een keer kunnen gebeuren. Wat gebeurt er dan met de kerncentrale? Nou, de kerncentrale is uh, ontworpen uh, op dit moment tegen een overstromingshoogte van 7,30 meter boven NAP. Uh, en in de tijd was het 4,55 meter om een idee te geven. Uh, de dijk heeft nog steeds een functie, want we worden wel degelijk goed beschermd tegen golfslag die deze kant op komt. En de gebouwen zijn structureel en, en qua hoogte eh, gewoon uitgelegd op zeer hoog water. En een aardbeving is hier nog nooit voorgekomen, maar in hoeverre is hij daar tegen beschermd? Hij is daar ook tegen beschermd. Dat betekent dat bij zo'n aardbeving de centrale zichzelf nog steeds in een veilige toestand brengt en houdt. Maar de meeste zeeuwen hier in het gehucht borstelen onder de rook van de kerncentrale. Ja, die zijn er heel nuchter onder. Voor mij maakt het niet zoveel uit eigenlijk. Nee? Maar ja, ik woon hier al vanaf ik geboren ben, dus... Uh... Ik weet niet beter. Je kijkt er niet anders na nu je de beelden in Japan hebt gezien? Ja goed, overal kan wel gebeuren. Wanneer is in de tuin aan het werk met de grote snoeischaar. Daarachter ligt die kerncentrale van Borstelen. Kijkt u daar nou anders na nu u de beelden uit Japan gezien heeft? Nee, hoor, dan kijk ik we niet anders. Euh... Ja, je weet wat er kan gebeuren. In Japan is het natuurlijk helemaal euh, een ramp. Hè? Even verderop is iemand aan het klussen in een huis en ja... Hij moest toch wel heel even denken aan... Uh... Ja, Japan denk je aan, hè, gelijk. Het is, maar, het is wel goed hè, dat het een beetje verscherpt wordt, toch? Ja, de discussie mag wel een beetje aangescherpt worden. Ja, natuurlijk. Ja. In december wilden nog twee derde van de Zeeuwen er nog wel een centrale bij. Ja. Wilt u dat ook? Voor mij hoeft dat niet. <laughs> nou ja, nu, nu blijkt toch dat er toch wel gevaar aan is. En, uh, ja, die ene die staat er nu toch. En ik denk dat die wel goed genoeg beveiligd is, maar uh, in het tweede... Ja. Je zou het maar daar eens anders zetten. Hendrik Willem Hofs maakte deze reportage over alle emoties die het hier in Nederland losmaakt, Japan. Wim Turkenburg is een energiedeskundige van de Universiteit Utrecht. Hij houdt de situatie in Japan nauwgezet in de gaten. Was vanochtend al te gast, nu ook. Welkom. Zegt hij, die emoties die het losmaakt hier in Nederland, be begrijpt u dat? Absoluut, ja. ja. Nee, dit is natuurlijk een uitermate ernstige situatie. Er gebeuren ook dingen die we eigenlijk niet voor mogelijk uh, hadden gehouden. Uh, ook ongevalssituaties ja, die we niet hebben gekend. Dus uh, dan ga je toch afvragen, kan er zoiets ook gebeuren... bij, oude, bij, bij andere oudere centrales, bijvoorbeeld uh, in Borselen. Het is toch een centrale die bijna 40 jaar oud is. En hier gaat het ook over oude centrales van zo'n 30 tot 40 jaar oud. Ja, Er komt een stresstest in Europa voor alle centrales. Dat hoorden we een half uurtje geleden. Verstandig? Ja, maar dat is, ja, ik, weet niet, ik weet niet precies wat dat gaat inhouden. Uh, Stresstest. Uh, dus we gaan kijken of het uh, bestand is tegen een aardbeving... tegen een overstroming, tegen dat soort dingen. Ja, maar er moet veel meer worden bekeken. Het is ook, uh, zeg maar, uh, organisatiesystemen, uh, energietoevoersystemen... Uh, hoe mensen reageren als er iets uh, misgaan. Maar ook gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden. Denk wat, wat we nu zien. Het, is het verstandig om bijvoorbeeld veel centrales, veel reactoren... op één plek bij elkaar te bouwen? Want het lijkt alsof de ene reactor invloed heeft op de andere reactor. Ja, het lijkt erop of is dat zo? Nee, nee, het zo. is echt zo. Want de, de explosie van de, van de derde reactor... heeft. Een gat geslagen in het dak van de tweede reactor. Om maar, om maar een voorbeeld te, te geven. Als je dit, een van die reactoren helemaal onbewand had moeten laten... omdat de boel volledig uit de hand loopt... en de mensen daar gewoon, ook de werknemers, te veel straling krijgen... betekent dat je dat ook bij andere, al die andere centrales uh, moet doen. Ja. En als dan overal het koelsysteem uh, zeg maar, ter discussie staat... Ja, dan ben je in één klap bezig met in dit geval zes reactoren... waarbij het volledig mis zou kunnen gaan. En de grootste zorgen die, die zijn vandaag bij reactor 2 hè, van Fukushima 1. Ja. Als we even naar die situatie in Japan... Gaan uh, vanochtend werd u met het uur bezorgder over de situatie ja. daar. Uh, mogelijk is een reactorvat beschadigd ja. van de tweede reactor. Ho ho hoe is uw gevoel er nu bij? Nou, dat is nu inmiddels ook bevestigd. Het reactorvat is, is, uh, is vrijwel zeker. Dat zegt nu ook het atoomagentschap. En dat zegt dat alleen wanneer is dat zeker weten. Dat is zeer ernstig. Want tot nog toe uh, dachten toch ook de kernenergiedeskundigen, ook in Nederland, uh, wat er ook gebeurt. Het reactorvat dat is blijft intact. Prima, hè. dat is precies ja, te, wat we hadden gedacht. Terwijl ze nou, dat, zeggen mogelijk beschadigd, toch? Of het denkt is mogelijk, u... maar dat moeten ze afleiden uit het feit dat er allerlei stoffen naar buiten komen. Maar ook dat het heel moeizaam lukt om het waterniveau omhoog te krijgen. Dat lijkt nu overigens wel weer te lukken. Dat is een heel belangrijke ontwikkeling. Maar ja, dat de voel beschadigd is, is, is absoluut een ernstig constateren, een ernstige uitlating. Uh, daarnaast, ja, wat, wat hoopgevend is, is, zeg maar, is dat de stralingsniveaus... ten opzichte van vanmorgen sterk zijn gedaald. Vanochtend had ik het inderdaad over 400 uh, millisievert waardoor ook werknemers daar nog maar een paar minuten zeg tien minuten konden blijven, dan moesten ze wegwezen. En uh, nu is dat weer teruggezakt naar het niveau... Uh, hoorden wij van één millisiever tussen een factor 400 naar beneden. Dat is uh, buitengewoon positieve ontwikkeling. Dan kunnen die mensen daar toch blijven en toch aan het werk gaan... en proberen die waterniveaus weer omhoog te krijgen. En Wat, dat doen ze nu ook. Want dat is een ontwikkeling van de afgelopen uren. Ja. Waar duidt dat op dat het die daling afneemt? Uh, dat misschien de meting die vanochtend was gedaan... dat dat te maken had ook met wat er in reactor 4 uh, zich heeft afgespeeld. Waar een brand was? Daar was een brand, maar dat was een brand, uh, die, begrijp ik, die te maken had met de opslag van splijtstofzaven in, uh, in een bazin, in een pool. Die ook voor een deel is komen droog te staan. Waardoor ook daar splijtstofzaven, zeg maar, zijn uh, ja, verbrand, respectievelijk zijn verhit. En, en waar we dus ook gassen uit zijn gekomen. En als er dus. Als men dat nu onder controle heeft, dat staat weer onder water... dan, dan, dan zal daar weinig meer geloofd worden. Dus het kan zijn dat het eventjes tijdelijk... heel een hoge uh, stralingsbelasting was... en dat dat nu weer is uh, verminderd. Want we hebben het voortdurend over... het lijkt dat dit gebeurt, het lijkt ja. dat dat gebeurt. Hoe zeker weten we nou precies wat er aan de hand is? Nou, zeker in Europa uh, is het voor een deel speculeren. Men geeft daar niet volledige openheid voor informatie. Dat is ook een verwijt wat steeds groter wordt. Zelfs de minister-president in Japan heeft zich daar nu ook heel boos over uitgelaten. Ja, want Zeerop. hij hoorde het een uur later dan ja. bijvoorbeeld zelfs wij hier bij de NOS... dat er een explosie ja. was geweest. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is dus buitengewoon ernstig. En, uh, dus het energiebedrijf Tepco geeft geen uh, openheid van zaken... in die mate die je graag zou willen hebben. Ja, maar dat kan misschien ook komen door de crisissituatie... waar ze zich in bevinden? Nee, ik kan me dat niet voorstellen. Als daar metingen worden gedaan, bijvoorbeeld... maar dat geldt ook, de IAIA, Die is er ook met een ploeg aan het meten... Ik begrijp dat ook de Wereldgezondheidsorganisatie daar zit. Zij moeten kunnen vertellen welke stoffen er worden gemeten. We hebben tot nog toe maar twee stoffen gehoord. Cesium en jodium. Maar er moeten veel meer stoffen zijn. Ja, gisteren hadden we het over 1 en 3. Vandaag hebben we het over 2 en 4. Maar er zijn ook nog kernreactor 5 en 6. Waar ja. ook problemen zijn. Hè? Daar spreekt men over verhoging van de temperatuur. En daar zou er dan op duiden dat ook daar het koelsysteem niet goed functioneert. Ja, dus we zijn nog lang niet uit de problemen. We zijn nog niet uit de problemen. En in principe kan dat nog duidelijk. Ja, nu zegt die reactoren bij elkaar dat is niet handig als je dat nou in de toekomst moet je stellen. Maar wat zou het voor gevolgen hebben als je ze in het vervolg uit elkaar haalt? Dan verspreid je het dus over meer plekken en uh, ja, dat heeft ook bepaalde nadelen. Want je wil ze toch zo ver mogelijk van de bewoonde wereld wegzetten. Mag ik dan afsluiten met een hele simpele vraag van een luisteraar. Die zegt, uh, zijn naam is Gert. Waarom staan alle centrales aan de oostkust van Japan, waar ook het tsunami-gevaar het grootst is? De westkust van Japan zou voor de bouw van centraals toch veel veiliger zijn geweest. Ze staan niet alleen aan de oostkust, ze staan aan beide kanten. dus Ze staan uh, overal bij zee, maar je bouwt ze vooral daar waar veel mensen wonen. Denk, uh, waar ligt Tokio? Dus men heeft dicht in de buurt van Tokio daar inderdaad veel centrales neergezet, Kobe. Uh, en men heeft ze zodanig gebouwd dat ze uh, aardbevingbestendig zijn. Dat zijn ze ook. Ik bedoel, daar kun je ze een compliment voor geven. Waar ze niet goed over nagedacht hebben, blijkt nu achteraf, is over die tsunami. Men heeft zich voorbereid op een uh, golf met een hoogte van zo'n tot 6 meter... En die blijkt nu, zeggen ze ook zelf, tien meter te zijn... en dat hadden ze niet verwacht. De voorbereidingen zijn goed, maar niet goed genoeg geweest. Wim Turkenburg, energiedeskundige van de Universiteit Utrecht. Hartelijk dank. Graag ja, dan. Zometeen rumoer over de hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer... over de benoeming van jurist Ibo Burema bij de Hoge Raad. En voor het verkeer gaan we naar de AWB Wijnand Zwaan. Grote problemen zitten rond Utrecht op dit moment. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat tussen Breukelen en Knopend Everdingen 22 kilometer file. Komt dan dat het wegdek daar verzakt is. Er is één rijstrook dicht. Nou Gaat nog de hele avondspits duren. Pas na de avondspits kan dit probleem worden verholpen. Op de A27 staat ook een hele lange file van Gorkum naar Almere. Dat staat tussen Knopend Everdingen en Beeldhoven 7 kilometer. Het heeft te maken met een kapotte vrachtwagen aan de overzijde van de rijbaan. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Ja, we begonnen iets na half zes uh, te praten over de beurzen... hoe die reageren op Japan, forse verliezen bij, uh, bij Japan. En natuurlijk ook in Europa heeft het zijn weerslag. Hans Rademaker, hoofdbeleggingen bij Robeco. Goedemiddag opnieuw. Goedemiddag. Nu via de telefoon. Ja, hoe heeft u deze beleggingsdag ervaren? Ja, met gemengde gevoelens als mens, uh, verschrikkelijk gezien het, het, het, het menselijk leed, de angst en de onzekerheid die, die zich daar afspeelt. Maar ik kijk ook als belegger naar, en dan vraag ik me af: wat gaat dit betekenen voor de, voor de Japanse en voor de wereldeconomie? Wat zijn de gevolgen? En wat is uw inschatting nu? Nou, Zoals je wel vaker ziet is dat op de korte termijn financiële markten altijd heel fel reageren op, op onverwachte negatieve gebeurtenissen. En dat uh, de praktijk uh, vaak leert dat na enkele weken uh, de economische realiteit weer terugkeert uh, en dat de uh, markt dan over het algemeen weer terugveren naar die economische realiteit. En wat is dan nu de grootste uh, bron van zorg voor beleggers? Is dat de Japanse economie die schade oploopt of de nucleaire dreiging? Nou, Eerst en eerste vooral de nucleaire dreiging uiteraard, omdat ja, nog niet helemaal duidelijk is hoe dit gaat aflopen. En dan op de tweede plek de financiële schade, waar gaat dit toe leiden? Ja, en als je het hebt over die nucleaire dreiging, dat merk je gelijk bij energiebedrijven. Ja, de, de energiebedrijven zeker die, die te maken hebben met, met de kerncentrales in, in Japan. Die, die hebben eronder te lijden, want die moeten mogelijk een uh, grote schade gaan vergoeden. Ja, en hoe zie je het verder aan het beleggingsgedrag? Uh, he, wat doen mensen vanwege die nucleaire dreiging in Japan? Welke keuzes maken ze? Nou, wij, wij zien niet dat, uh, dat uh, buiten Japan er duidelijke uh, uh, grote bewegingen zijn. Dat beleggers uit, uh, uit aandelen stappen en in obligaties. Je ziet er naar de koersbeweging, maar als je kijkt naar het volume wat erin omgaat, dan, dan is dit niet groter dan dat we in uh, tijden van de kredietcrisis uh, gezien hebben. Met andere woorden, uh, ja, de uitslagen zijn niet groter dan in die periode. En er wordt, neem ik aan, ook goed gekeken naar de centrale bank van Japan, hè, wat die doen, uh, de injecties die de bank doet. Uh, wat zijn daar de reacties op? Nou, het is altijd goed dat de centrale banken een, een vangnet spannen, zodat uh, ja, overdreven verkoopgolven opgevangen kunnen worden door, uh, door de liquiditeitsinjecties van de, van de Japanse centrale bank. En dat, dat zie je nu ook in Japan gebeuren. Dus er zijn spannen een vangnet om de grootste directe schade te voorkomen op de, op de financiële markten. Ja, nu zegt, je ziet altijd uh, tijdens een crisis zijn er reacties na, een paar weken veert het allemaal weer een beetje op. Een paar weken geleden hadden we natuurlijk, en nog steeds trouwens, de onrust in de Arabische wereld, maar die begon toen. Um, is daar ook nog steeds een reactie op merkbaar? Uh, ja, je, je ziet dat, uh, dat de afgelopen weken de, de in de wereld een aantal uh, uh, ja, schokken en schokjes zich voorgedaan hebben. Nou De Arabische wereld is natuurlijk een, een, een, een behoorlijke schok die zich voorgedaan heeft. Maar ook de, de, de, het gegeven dat de centrale banken mogelijkwijs de rente op termijn gaan verhogen. Dat de inflatie wat oploopt in, in opkomende landen. Dat zijn allemaal tekenen dat, uh, ja, dat er wat meer risico in financiële markten uh, geslopen is. En dat zag je al een aantal weken terug in, uh, in de reactie op de... Op de beurzen. En dat wordt nu door ja, de gebeurtenissen in Japan even versneld uh, voor de korte termijn. Maar nogmaals, wij geloven dat uh, ja, over het algemeen de economische realiteit binnen enkele weken weer terugkeert. En dat dan uh, markten over het algemeen weer terugveren naar, uh, naar meer normale uh, koersniveaus. Dat is duidelijk. Hans Rademaker, hoofdbeleggingen bij Robeke, ook dank u wel. De AIX, die sloot dus uh, vandaag in de min 2%. En je zag in Japan dat daar een verlies werd geleden van meer dan 10%. Zo'n idioot hoort niet thuis in de Hoge Raad. Met die woorden sprak PVV-leider Geert Wilders zich uit... tegen de benoeming van strafrechtgeleerde Ibo Buruma... als lid van de Hoge Raad. Alleen de PVV twijfelt openlijk aan de integriteit van Buruma... want de overgrote meerderheid van de Kamer... stemde in met zijn benoeming vanmiddag. Reden voor Wilders om zijn bezwaren opnieuw kenbaar te maken. Meneer Wilders. Mevrouw de voorzitter, blijkbaar, um, um, zo zijn de regels... dus die kan ik niet uh, veranderen, zijn... Uh, blanco stemmen uh, worden gezien als ongeldige stemmen. Uh, ik hoop dat u mij niet uit dat ik wel... want veel mensen snappen dat misschien niet... wel aangeven dat mijn fractie blanco heeft gestemd... omdat ze een van de kandidaten niet willen. En dat wordt dan als ongeldige stem gezien. Ja. Uh, uh, maar hierbij aangegeven dat wij de heer Burema... in ieder geval niet willen in de Hoge Raad. Nee. Maar de bedoeling is dan juist... de essentie van een schriftelijke stemming... is dat het niet gaat over personen... en dat die dus ook niet genoemd worden. Meneer Wilders... Waarom vond u het nodig om kenbaar te maken dat u tegen de benoeming bent van Ibo Buruma als lid van de Hoge Raad? Nou ja, omdat dit het begin is van het failliet van diezelfde Hoge Raad. Zo'n linkse activist die mee heeft geschreven aan de Partij van de Arbeid verkiezingsprogramma... mijn partij met Mussolini heeft vergeleken. Die man die had overal thuis behalve de Hoge Raad. Dus hiermee wordt de Hoge Raad nog meer gepolitiseerd. De man is geen aanwens, maar een absolute aderlating voor de rechterlijke macht in Nederland. Die zit uiteindelijk bij de Hoge Raad. Wie weet, in een slechte situatie kom ik zelf ook nog een keer bij de Hoge Raad uit. Dan zal hij zich voor die zaak wel verschonen, maar het deugt natuurlijk totaal niet dat iemand als buur, maar uh, hij heeft daar helemaal niets te zoeken. Uh, de Kamermeerderheid heeft daar helaas anders over uh, besloten. Twijfelt u ja. aan zijn juridische uh, kwaliteiten, zijn onafhankelijkheid op juridisch vlak? Ja, ik twijfel uh, aan alles wat aan die man uh, los en vast zit. Uh, en dat mag die uh, president van de Ogen Raad en de rest van die uh, club mogen zich dat dus goed in hun oren wrijven. Iedere keer als er hier nog zo'n gast komt, gaan we er nog een groter nummer van maken. En um, um, um, um, we zullen het niet accepteren. En, uh, misschien hebben we nu geen meerderheid, maar misschien later wel. Maar ik moet nu naar een Ja, u zegt commissie. nog één vraag. Want u zegt het is, het is gepolitiseerd. Is het een bewuste benoeming om een links iemand in die Hoge Raad te krijgen dan? Nou, dat weet ik niet. Uh, het zou dat die suggestie doet u nu? Nou ja, nee, ik, ik weet één ding. Dat is geen suggestie dat hij aan de Partij van de arbeid het verkiezingsprogramma heeft meegeschreven. En ik weet ook dat hij de PVV vergeleken met Mussolini. En dat waren doelbewuste uitspraken. En uh, um, um, um, zo'n idioot hoort niet thuis in de Hoge Raad. Stef Blok, VVD-fractieleider. Bent u ook zo bang voor de linkse overtuigingen van uh, Ivo Buruma? Nou, bang zijn helpt nooit. Het is het goed recht van de heer Wilders om kandidaten die aan de Tweede Kamer voorgelegd worden... wel of niet van zijn goedkeuring te voorzien. Anders moet je het niet aan de Kamer voorleggen. Um, verder vind ik het een groot goed dat mensen in Nederland politiek actief kunnen zijn. Het zou een ramp zijn als mensen daar niet meer voor uit zouden durven te komen. Op het moment dat ze benoemd zijn als rechter vind ik dat je een onafhankelijke positie in moet nemen. Dus ook niet meer een politieke overtuiging uitdragen. Heeft u maar... reden om te twijfelen aan zijn onafhankelijkheid? Nee, want de VVD heeft voor de kandidatuur van de heer Burema gestemd. Omdat de heer Burema een erkend expert is op zijn gebied, het strafrecht. En Ik vind het feit dat iemand politiek actief is... is iets wat je niet tegen iemand mag gebruiken. Bijdrage van Michiel Breedveld. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. NRC Handelsblad gaat naar aanleiding van Japan in op de gevaren van radioactiviteit en of bepaalde lichaamsdelen daar extra gevoelig voor zijn. Vooral snel delende cellen zijn kwetsbaar als die besmet zijn dan kan dat zich uiten in haaruitval, beschadigde slijmvliezen en kapot beenmerg. Maar het gebeurt alleen als de dosis duizend keer hoger is... dan de normale straling waar een mens aan wordt blootgesteld. Kinderen, bij wie cellen sneller delen, lopen het meeste risico. Misschien dat daarom overal dezelfde kinderfoto verschijnt... van de BBC tot het reformatorisch dagblad. Een baby met een roze dekentje kijkt verbaasd om zich heen. Naast haar staat een man met een mondkapje en een geel beschermingspak... die een stralingsmeter boven het hoofd van het meisje houdt. Dat met die kerncentrales, dat zal ons niet overkomen. Dat is de boodschap van de Iraanse president Ahmadinejad. Die zei dat tegen de Spaanse publieke omroep... dat de kerncentrale in Boucher veel moderner is dan die in Japan. Het complex in Iran staat op een knooppunt van drie breuklijnen... en wordt vaak door aardbevingen getroffen. Maar we hebben alle veiligheidsmaatregelen genomen. Al dus een ontspannen klinkende president. In Japanse kranten staat soms het verhaal met een goede afloop. In de Mainichi Simbun het verhaal van een zwangere vrouw die tijdens de zware aardbeving weeën kreeg. Door de stroomuitval moest haar man haar in het pikken door de sneeuw naar het ziekenhuis rijden. Daar was ook geen stroom. In een koud en donker ziekenhuis uiteindelijk werd de vrouw met kussens in de juiste houding gelegd. Verpleegkundigen konden met een zaklamp zien wat ze deden. Toen de baby er bijna was, werd de omgeving van het ziekenhuis getroffen door zware naschokken. Het bed waarop ik lag schudde heen en weer. Maar dat kon mijn zoontje niet tegenhouden, al dus een trotse moeder. In Libië komen troepen van Gaddafi inmiddels dichter in de buurt van het bolwerk van de opstandelingen Benghazi. Maar die stad zal niet zonder slag of stoot worden opgegeven, zegt een verslaggever van Al Jazeera. Volgens hem hebben de opstandelingen daar een nieuwe leider met veel ervaring. Hun naam wordt niet genoemd, maar het zou een hoge militair zijn... die is overgelopen naar de opstandelingen. Hij zou 8000 man en zwaar geschud hebben meegenomen om Bengazi te verdedigen. In de Amsterdamse zedenzaak zijn onlangs twee mannen uit Amstelveen opgepakt... van wie er één op een crash werkt. Volgens AT5 is niet bekend waarvan ze worden verdacht. Wel is bekend dat het mannen zijn van 32 en 36 jaar oud. En een van hen zit nog vast. Van de ander is het voorarrest inmiddels opgeheven. Het totaal aantal verdachten in de zaak rond Robert M. staat nu op het Fries Dagblad vraagt om begrip van de lezers vandaag. De krant verscheen in een gehalveerde noodeditie. De computers op de redactie vielen uit door een stroomstoring. In de omgeving van Leeuwarden zaten 12.000 huishoudens vanochtend uren zonder stroom. En dat leidde tot kleine ongemakken zoals de koffieautomaat die het niet meer deed. Opstoppingen op de weg. Verder konden niet worden gepint waardoor mensen constant moesten betalen. Het is behelpen. Al dus een winkelier in Friesland. Het laatste nieuws. Dit was het meest zwarte scenario en dat lijkt zich nu te gaan vertrekken. De situatie daar is buitengewoon zorgelijk. The company says the reactor's building could explode. Het dreigt een gedeeltelijke of zelfs een gehele meltdown. We hopen dat we can avoid further radiation leakage. Alle ins en outs. Dat is dus 400 keer meer dan een normaal mens in een jaar extra zou mogen krijgen. Twee miljoen mensen hebben geen elektriciteit. En onmiddellijk stoppen ze allemaal met energiegebruiken en is er weer genoeg. Feiten en emoties. <middels> Ook huisdieren worden getest. Je voelde aan ze dat ze echt bezorgd waren. En dat is ook de sfeer die er in de stad hangt. Ondertussen zit we hier natuurlijk wel met een tikkende kernbom, als het ware. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NRC Handelsblad is nieuw en compact. Nu twee maanden lezen, één maand betalen. Ga naar nrc.nl slash compact of bel 0800 0808. Hoe ontdek ik, vanuit HR, waar groeipotentieel zit in mijn organisatie? Als professional wil ik groeien, maar waar zit mijn potentieel? GITP ontdekt talent, ontwikkelt talent en, en laat mijn talent renderen. Kijk op gitp.nl.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 Dit is Radio 1.